9 uur. 9 Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Er moet één toezichthouder komen voor de woningcorporaties... vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Die toezichthouder moet onafhankelijk zijn van het ministerie voor Wonen... en toezien op alle corporaties. De Kamer gaat daarmee in tegen het plan van minister Blok. Die wil het toezicht verdelen over twee toezichthouders. Eén die waakt over de financiën van corporaties... en een tweede die let op de integriteit van bestuurders. Het Openbaar Ministerie heeft beslag gelegd op geld en spullen van voormalig advocaat Bram Moscovic. Justitie neemt de claim over van een oud cliënt van Moscovic, die zegt dat hij nog 35.000 euro te goed heeft van de voormalige advocaat. Vorige week wilde een andere advocaat dat de spullen van Moscovic zouden worden geveild vanwege een schuld, maar die veiling ging op het laatste moment niet door. De orkaan Hagupit trekt op dit moment in de richting van de Filipijnse hoofdstad Manila. Sinds zaterdag hebben de orkaan en het noodweer drie levens geëist. De orkaan is wat afgezwakt, maar de inwoners van Manila bereiden zich voor op zeer zware regenval. Eind vorige week zijn in de Filipijnen een miljoen mensen geëvacueerd in verband met de komst van de orkaan. De man die de familie De Mol probeerde af te persen... was jaren geleden lid van de directie van de bank BNP Paribas. Dat meldt de Telegraaf. In de krant zeggen mensen in zijn directe omgeving... dat de 70-jarige verdachte de afgelopen jaren op zeer grote voet leefde. Mogelijk is hij daardoor in financiële problemen gekomen. Het weer in het noorden vallen buien, in de rest van het land begint de dag droog met zonnige perioden. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en vooral later vanmiddag en vanavond vallen veel buien met kans op onweer, hagel en natte sneeuw. Het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de langste files in de Randstad. A1 richting Amsterdam voor Muidenberg 7 kilometer. A4 naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewouden 6. En de A4 richting Amsterdam een stukje verderop bij Batuverdorp 7 kilometer. A7 Horenzaandam tussen Avenhoorn en Zaandijk 13 kilometer door een ongeluk. De weg is hier weer vrij. A9 ook bij Amstelveen tussen de knooppunten Rotterpolderplein en Batuverdorp 6. En de A12 Den Haag-Utrecht tussen Woerden en Lunetten 6 kilometer. Dan de A12 naar Den Haag voor het Maniveldzee en op de A15 richting Europoort 6 kilometer tussen de knooppunten Vaanplein en Benelux. Er is een ongeluk gebeurd op de A27 Almere-Utrecht. Er staat nog 10 kilometer tussen knooppunt Almere en Huizen, maar ook hier is de weg weer vrij. Tot zover de verkeers.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 Die is er weer van drie uur bij CFM. You're a use somebody van de Kings of Leon. Welkom terug inderdaad bij Zandvoort op zaterdag. Het tweede uur met daarin de volgende onderwerpen. De volgende onderwerpen. Nou, de volgende het Zeker Zandvoort nieuws in het kort. Dat komt er sowieso. We gaan een paar keer overschakelen, overschakelen naar Joop van S bij het voetballen. SV Zandvoort tegen Koninklijke HFC. Maar ik mag geloof ik geen koninklijk zeggen. Nee, alleen blijven. HFC. Hè? Juist. Ja. En we krijgen de evenementenagenda. Oké, okay, en... en we gaan ja, met uh, Ruud Jansen gaan we contact opnemen. Oh, ga, Die is ja. vandaag uh, in Haarlem bij de Philharmonie. En uh, eens even kijken hoe het daar is en wat er aan de gang is. Ja, geen idee. Ik ook niet, hoor nee. straks zo rond kwart voor vier van uh, Ruud Jansen. Dus reden genoeg om te blijven luisteren naar CFM. We dus dadelijk over een tweetal later dan gaan we weer live over naar Joffres. De wedstrijd SV Salvoort tegen HFC waar het nog steeds 0-0 staat. zingel van uh, Total Tas Snel over naar Joop Rens, want Joop, jij hebt een doelpunt. Ja, 39 minuten. Eindelijk is er, uh, komt dan die, die plus van Sanford naar boven. En corner vanaf uh, de Sanford gezien, de rechterkant. Patrick van de Oort, die staat op de 16 meter. Komt naar voren en komt die bal achter de keeper van HFC. Sanford leidt met 1-0. Oké, okay, dankjewel Joop. En goed bericht dus uh, vanuit uh, Duintjesveld. Zo dadelijk naar het volgende plaatje komen we weer bij terug, Joop. Tot zo.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 House. Yeah, Lori said she was a mouse, smoked the cheese and like Ik zie mijn collega, maar speelt er al helemaal gaar. Ja, ja, die helpt deze part vanuit een soep. Vindt hij zo leuk, hè? Joden, I'm an Abbot ja, voor het slot van de eerste helft van de voetbalwedstrijd van vandaag... gaan we weer over naar Joop Fris. Joop. Ja, waar de 43 minuten ondertussen loopt... en van nog steeds vermoede pogingen doet om die 1-0 uit te breiden naar 2-0. Maar ja, uiteraard, dat wil AFC niet. En toch moeten we nou een beetje op gaan passen... dat het niet te diep gaat en dat het hele spel eigenlijk in de sessie is. 16 van AFC moet ik dan zeggen. Want dan krijg ik bal zou het zomaar eigenlijk uh, gelijk kunnen gaan komen. Dus oppassen is de laatste... Het, in geval het credo, Zandvoort aan de bal. Even kijken, wie was dat? Peter Koper speelt daar uh, Peter van de Oorden, die gaat 16 meter bedienen, oeh, schu schuif, de, de, de keeper strekt zich volledig, kon die bal net even wegtikken. maar het is wel een corner voor Zandvoort, voor Zandvoort gezien, vanaf de rechterkant van het veld. of niet? Nee, nee, die schuif zetten, overigens een dame, die, uh, die gelegde de bal op de 5 meter lijn, dus uh, het is nu alweer begonnen, voor HFC, voor Zandvoort aan de rechterkant, op de helft ongeveer van het veld. dat speelt en het is niet veel verder dat, uh, dan, uh, dan uh, deze afstand. De overtreding daarvan, Jan Veld denk ik, zo te zien. Ja, Jan Veld maken we daar een overtreding. Vijf schot voor AFC uh, op driekwart kwart van het veld, uh, maar dan op de zand van VNL's. Even kijken. Alles in het... Nee, niet alles. Maar de HFC'ers hebben drie hele lange spitsen. En daar moet je gigantisch voor passen natuurlijk. Die, uh, als ze die nog een beetje kunnen timen ook, dan... Uh, gevaarlijk. De bal gaat over, gaat over alles nog wat beter. En die gaat erin. Die gaat erin. Ja, het is, wat ik net zei, een van die lange jongens. Die staat helemaal vrij achter in het 16 meter gebied. Die kopt uh, over de jongen aan heen. Die, die bal die gaat in de verre hoek. Uh, net voor de rust is dat helaas uh, niet anders. Het is een 1-1 stand op dit moment. En Zandvoort het eigenlijk veel beter van het spel had. Die had al uh, wat doelpunten moeten kunnen maken. dat is helaas niet gebeurd. Zandvoort mag nu weer de bal in het spel gaan brengen als de scheidsrechter te gevloot heeft. En dat is nog steeds niet het geval. Want die bal die ligt nog niet in het midden van het veld. En dat... Uh... Dat ligt nu dus wel. Nou, dan gaat het fluitje oké. Okay. Stamford gaat weer uh, verwoede pogingen doen om die stand van 1-1 uh, weg te poetsen. En uh, alsnog proberen in de rust, uh, voor, voor de rust, moet ik natuurlijk zeggen, voor te komen. Helemaal aan de andere kant van het veld. Dit is koper. Kan uh, gaan dreigen. Gaan richting meter gebied. Nog steeds nog steeds koper, maak meters. Zet die bal voor en dat wordt weggewerkt door een van de verdedigers van de HFC. Toch weer zandvoort aan de bal. En nu is het partij Paap, Paap, aan de linkerkant. Die geeft een heel slechte paas eigenlijk. En dan komt uh, uh, uh, Berg niet verder, maar toch heeft zandvoort de bal weer terug. En er staat eentje vijf voor de doel. en oh, oh, oh. En dan wordt gefloten, ik heb geen idee waarvoor. Maar het is niet anders. De scheidsrechter heeft uh, iets geconstateerd wat dus niet in de haak is. Maar wat gaat er nu gebeuren? Heeft de HFC de bal? Heeft Stamvoet de bal? Een beetje onduidelijk. Eh, ja, ze loopt weg van de plaats van de Ligt, zal ik dat maar noemen dan. En uh, ja, nee, De bal is voor AFC, wordt op de 5 meter lijn gelegd, denk ik, zomaar. En dat gebeurt ook inderdaad. Nou, er zal wel een overtreding gebeurd zijn of zo. Ik heb geen idee, want het is ook nogmaals, het is aan de andere kant van het veld van mij. En dat is echt helemaal moeilijk te zien. Dan komt die bal eindelijk weggekopt door uh, Patrick van der Oort. En dat is een overtreding, duur was dat. ze mag een vrije schop gaan nemen, ongeveer op de elf. En wie gaat dat doen? Dat gaat doen... Even kijken... Zonneveld. En dan wordt die de bal in het 16 meter gebied gebracht. Er gaat pingelen. En wat gebeurt daar? Dat is denk ik, het is denk ik een overtreding, maar er wordt niet voor gefloten. Want als het inderdaad een overtreding was, dan uh, moest gewoon de bal opstippen want het was binnen het 16 meterlijn. En nu gaat die bal over de achtlijn, dus de keeper van HC mag die bal weer gaan nemen. We spelen de 45e minuut al, al een poosje, dus het zal, kan, elk moment kan het rust zijn. En ik denk, ben bang dat de rust voorkomen en utopie zal zijn. Het is op dit moment niet anders. Soms het is nog steeds in balbezit en er is nog steeds hier gefloot, dus het kan nog steeds. Van de Zijs naar Poel. Ja. ...wordt weer helemaal teruggespeeld naar Jonge Jan, Jonge Jan uh, dat is het eindsignaal van deze schijzer die absoluut die moeilijkheid heeft gehad. Uh, stand 1-1, dat is jammer. Uh, Sandvoort uh, heeft het beste van het spel gehad, was het meeste in balbezit... ...maar hij heeft er niet veel mee kunnen doen, behalve het ene doelpunt van Van der Woort uit die corner. 1-1 bij Rus, ter uh, Sandvoort tegen AFC. De muziek van Durand terug naar de jaren 80 met een van hun betere singles. Je hoorde de skin trade. Ik weet zeker dat ik een voor er blij mee heb gemaakt. Zijn naam is Sander van Staveren. Ja, Sander, dat was Duran Duran speciaal voor jou op de radio. Ja, we hoorden vanmorgen een uitzending van Goedemorgen... zoveel zo tussen 10 en 12 bij CFM. En er waren ook leden van toneelvereniging Wim Hildering aanwezig. Die hebben al een klein beetje kunnen horen... Het nieuws dat er een nieuwe voorzitter is, Hans. Ja, na 15 jaar heeft de Zandvoortse toneelvereniging Willem Hildering... een nieuwe voorzitter. Heinz Gramma is de naam en de 26-jarige Zandvoorter... neemt het stokje over van Paul Olieslagers... die gelukkig wel gewoon spelend lid blijft. In 2006 begon Heinz Gramma als jong ventje als jeugdspeler bij de toneelvereniging. Er was een speler ziek geworden, ze hadden een laatste moment iemand nodig... en vanaf dat moment ben ik actief lid geworden, zegt hij. Twee jaar later groeide hij door naar de volwassenen toneel, waarbij hij vanaf 2010 tevens de rol van secretaris op zich nam. En nu dan de grote stap naar het voorzitterschap. Hij is ambitieus en ik heb alle vertrouwen in hem. Al dus scheidend voorzitter, Paul Olieslager. En ook namens CFM. Heel veel succes en uh, plezier natuurlijk bij Wim Hildering. Belevert ritme van Zantwoord, ook op tv. Ook op TV. DFM Text TV op kanaal 45. -M -M. En kijk je digitaal via Ziggo, dan ga je naar kanaal 40. niet <tied> passen en non davvero trovi che io sia diverso guardami in faccia, miei occhi parlano e tu dovresti ascoltarli un po' più spesso sorridi quando piove sei triste quando c'è il sole devi smetterla di piangere fuori stagione dai proviamo e poi vediamo che succede per ogni mia parte che ti vuole c'è un'altra che retrocede sapessi quante ne ho piste di scalatrici sociali regalano due di picche aspettando un re di denari quante volte aduntiamo, ti amo hai risposto no, non posso hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti l'amore è un punto d'arrivo una conquista ma non esiste prospettiva senza due punti di vista anche se vuoi. A Due pazzi, a portata di manicure. Ma so che quando troveranno il centro dell'universo, rimarrai delusa a scoprire che non sei tu. Ognuno coi suoi pensieri, i suoi segreti. Lo so, siamo divisi dallo spazio senza essere pianeti. L'amore rende i ciechi, devo dirtelo. E io devo smettere di cercare le scarpe nel frigorifero. Ma tu non guardi me, continui a guardare fuori. Ti ho dato i giorni migliori dei miei anni peggiori. Contraddizioni e vizi, ognuno il suo. Ma questa notte dormo sul mio fianco preferito, Don't il tuo. bij CFM. En sisters are doing it for themselves. En daarmee is het twee minuten over half vier geworden. Zo'n gedaan. Hans naar de evenementagenda. Ja, ik heb al diep adem gehaald, want er zijn er nogal wat. Zullen we nagaan hoe actief Zandvoort eigenlijk is, hè? Ja, zeker. Dus een... Ook in de winter trouwens, hoor. Zeker, dus zeker, altijd zeker. wat te beleven. Zeker. Daar gaan we. De medewerkers van de eitbaan zijn achter de schermen heel druk bezig... om de laatste puntjes op de i te zetten. Dit jaar is er extra promotie ten behoeve van de ijsbaan in Zandvoort gemaakt. De poster is ontworpen door Romar de Boer. Er zijn door Beach Promotion op meerdere platen in Zandvoort posters geplaatst. Het kan zijn dat je dus onderstaande posters tegenkomt. De ijsbaan zal vanaf 13 december weer geopend zijn. In het centrum op het Raadhuisplein. Tot en met 4 januari kunnen we genieten van ijspret. Meer info het tot 21 december Kunst zonder grenzen. Het Zandvoort Museum, Zwaluwestraat nummer 1. En dat is het Zandvoort Museum heeft een verrassende tentoonstelling samengesteld van 14 november tot eind december kunt u genieten van een aantal kunstenaars met zijn diversiteit aan objecten. Graag nodigen wij u uit voor de opening van de tentoonstelling. En diverse internationale en Nederlandse kunstenaars tonen hun diversiteit aan objecten en de opening wordt verricht door de grenzeloze kunstenaar. Zondag 7 december, als de Sint weer vertrokken is naar Spanje, organiseert Arm Ami Ouderzorg van 2 tot half 5 in de Huis der Duinen een kerstmarkt. Naast leuke cadeautjes, zoals sieraden, kaarten en zeepjes, is er ook een rommelmarkt. Live muziek en van alles is er eten en drinken. En graag tot zondag. Anne Frank in Zandvoort aan Zee tot 21 december. Het Zandvoort Museum heeft samen met de Anne Frank Stichting een kleine fototentoonstelling gemaakt over de vakanties die Anna en de familie Frank doorbrachten in Zandvoort. Net als vele Amsterdammers maakte de familie Frank regelmatig uitstapjes naar Zandvoort. Anna en Margot verbleven ook enkele weken in het kindertehuis van dokter Katten Neumark aan de Oosterparkstraat. Tijdens hun verblijf hier konden de beide zusjes en de familie nog genieten van de zon, zee en strand. We weten dit allemaal uit de fotoalbums van de familie Frank die bewaard zijn gebleven. Gewone kiekjes van een heerlijk dagje strand van Margot en Anne. En met de andere kinderen uit het tehuis in een duimpan. Maar ook foto's van jaren later. U bent van harte welkom om te kopen kijken in het Zandvoort Museum. Meer informatie, Zandvoort Museum, Zwaluwstraat 1. Prijs per persoon 2,25. Prijs per kind gratis tot 18 jaar. Pubquiz tot 12 december aanvang 9 uur s'avonds. Quizen of quizzen? dat is de vraag. Algemene kennisvragen worden getoond op een groot scherm... en van commentaar voorzien door Quizmaster Joop van der S. Junior. Wie is de snelste en de beste? Van tevoren inschrijven aan de bar of via de telefoon... in teams van maximaal vier personen. Hou je van spelletjes? Dan is dit jouw avond. Meer informatie Café Koper, Kerkplein 6. De prijs per persoon is 2,50. Telefoonnummer 023... 5 7 1, 3, 5, 4, En de website is www.cafeekoper.nl December de kerstmaand bij Kasteel Keukenhof. Kerst op landgoed Keukenhof. Van 12 tot en met 14 december. Voor de achtste keer organiseert Kasteel Keukenhof in Lissen de kerstver. Kerst op landgoed Keukenhof. Van vrijdag 12 tot en met zondag 14 december, anders dan voorgaande jaren... is deze kerstver gratis toegankelijk. De locatie van de markt is de nieuwe plantage. Kom genieten van de gezellige sfeer. Het open podium, de kerstmarkt, diverse kinderactiviteiten en nog veel meer. Dit jaar bevindt de Ektree zich vlakbij het parkeerterrein. Vanaf het parkeerterrein steekt men over naar de entree van de Leindeweg. U loopt naar de nieuwe plantage op, waar de kersver zich bevindt. Fietsers kunnen de fietsen ook plaatsen op het parkeerterrein. Voor bezoekers die slechter been zijn... en of gebruik moeten maken van een rolstoel of een rollator... is de locatie van de kersver bereikbaar. Wel bevinden zich grindpaden en grasvelden op het terrein. Het kasteel heeft geen lift en is alleen toegankelijk via de trap. De parkeerkosten? 6 euro per dag... Voor een touringcard 20 euro per dag. De openingstijden van de kerstver. Vrijdag 12 december van 11 tot 10. Zaterdag 13 december ook van 11 tot 10. En van zondag 14 december van 11 tot 6 uur s middags. Er zijn maar weinig plekken te vinden waar men zich zoveel aandacht aan kerst besteedt als bij Kasteel Keukenhof in Lissen. Dit jaar heeft Kasteel Keukenhof ervoor gekozen om de hele maand december om te toveren tot kerstbaard onder de naam Kerst op Keukenhof. Naast de kerstfeer worden er gedurende de gehele maand... ook nog meer activiteiten ontplooit die volledig in het teken van kerst staan. Zoals kerstworkshop, kerstconcerten en ook de herdertjestocht... worden dit jaar georganiseerd. Als grootste attractie van het landgoed wordt uiteraard het kasteel zelf niet vergeten. En ook dit jaar volledig in kerstfeer aangekleed... met het thema Dining with the Chars. Van 12 tot en met 28 december. Het thema gekozen door een bijzondere samenwerking met de hermitage in Amsterdam. De entree bij de voor de kasteel, 3 euro per persoon, kinderen tot 4 jaar gratis. De openingstijden, kasteel Keukenhof gedurende de kerstver, van 11 tot 5. De kaartverkoop van het kasteel sluit om 4 uur middags. Op woensdag 11 december, van half 11 tot 4 uur, zal er een sfeervolle kerstmarkt plaatsvinden op de Grote Plein in Nieuw Unicum. Het overdekte plein is prachtig versierd... en er zat tal van kraampjes met kerstdecoraties en cadeauartikelen... om alvast in de kerstsfeer te komen. Verschillende winkeliers uit Zandvoort zijn vertegenwoordigd... net als de dagbestedingslocatie van Nieuw Unicum zelf. Cadeauwinkel Het Winkeltje, Houtwerkplaats De Werkplaats... en Lunchroom Biennevu. Om drie uur s middags is de trekking van de kerstloterij met mooie prijzen. Het adres is Zandvoortselaan 165... En er is een gratis parkeermogelijkheid. Koek en soepie en het heerlijke oliebollen. De lekkerste koek wordt nog lekkerder met een overheerlijke soepie. Warme chocolademelk met slagroom om je te warmen... na het schaatsen of een overheerlijke gluwijn... bij het aanschouwen van de vrolijke schaatstafrele. Voor de allerlekkerste oliebollen van zandt moeten wij Harry Oliebol zijn. Wenspaviljoen aan zee, vanaf 13 december tot en met 4 januari kunt u weer wensen kwijt in het Wenspaviljoen in Zandvoort aan zee. Wie weet, komt uw wens deze keer wel uit. Liefde, geluk, gezondheid, een baby, een ontmoeting met uw grootste idool... het winnen van de loterij, leren vliegen, een wereldreis maken. Noem maar op, alle wensen zijn welkom. Komende zondag organiseert AOT Events een avond met stand-up comedians en app en vloed. Het restaurant aan het Amsterdam Beach Hotel op Badhuisplein 2 tot 4. Een keur aan artiesten zal acte, acte presence geven. De avond wordt georganiseerd met als ondertitel... <laughs> Zandvoort lacht met een open mic. Het wordt een avond die volop in het teken staat van lachen. Comedians zullen u een onvergetelijke avond bezorgen. De avond begint om half negen en de entree betraagt 5 euro. Een avond echt lachen dus kunt u bij Slender U Zandvoort de nieuwste feestcollectie bewonderen van Rosarito. Ideaal voor inspiratie voor de kerstdagen. Kaarten zijn verkrijgbaar voor 5 euro per persoon bij Rosarito en Slender Uw Zandvoort. Meer informatie Slender Uw Zandvoort, Hogeweg 56A. De aanvang is halbacht s'avonds. 14 december is het weer zover. Dan wordt er weer een rommelmarkt georganiseerd in Theater de Krocht. Dit keer zal het thema kerstmis zijn. Hoe kan het ook anders? Natuurlijk mogen alle tweedehands spullen gewoon verkocht worden. Maar er zal een kerstteentje aan de markt gegeven worden. De rommelmarkt vindt plaats in Theater de Krocht aan de Grote Krocht in Zandvoort. En is geopend van 10 tot 4 uur middags. Er zijn nog een aantal plekjes vrij om uw spullen te verkopen. Geef je dus op. Via... Rommelmarkt Zandvoort at gmail.com Düsseldorf, Maastricht, Keulen en Zandvoort aan zee. Want ook in de leukste badplaats van Nederland kunt u terecht voor een gezellige kerstmarkt op 14 december. Fijne inkopen doen terwijl de kinderen aan het schaatsen zijn. Binnen wonderland muziek en uitgaan. De gezelligste maand van het jaar zou niet compleet zijn zonder muzikale ondersteuning. Kerstconcerten, samenzang in de openlucht, nieuwjaarsfeesten en nog veel meer. Ook voor kinderen is er van alles te beleven en te doen in de Winterwonderlandmaand. Wat denk je van schaatsen, een sprookjeswandeling en wintersantekraampje? Meer informatie, VVV Zandvoort. Zaterdag 13 december, Christmas Shopping Night. Van 10 tot 10 uur s'avonds. Het is bijna kerst. Op zaterdag 13 december is er een Christmas Shopping Night in Zandvoort-aan-Zee. Zo kunnen nog de laatste benodigdheden en de outfits in huis worden gehaald voordat de kerstdagen beginnen. Diverse ondernemers hebben leuke aanbiedingen of hebben tijdens het shoppen iets leuks en iets lekkers voor u klaarstaan. De schaatsbaan is ook geopend, dus het wordt een gezellige avond... met zowel voor jong als voor oud. Oké, okay, dankjewel, Hals. Wat een evenementen weer, hè. De komende dagen in al Het is uh, behoorlijk, hè? Het is behoorlijk. Wil je de evenementen nalezen? Ga dan naar ETV en zet hem op kanaal 40 digitaal via Ziggo... of download de CFM-app. Als je een moderne telefoon hebt, ja, Hans, Ja, ja, ja, ja die heb je ik helemaal niet. Sorry, hoor. Ja, We gaan sparen voor je. Dus tot zover de evenementenagenda. Dankjewel. Ja, je zei van nou 8 minuten heb ik niet nodig hoor, maar 13 minuten ook goed, hè? Perfect. Perfect. Hier komt een heerlijke disco klassieker van Princess. Hier is Say I'm your number one.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 vooral 4, hoor, juist van uh, Jan Fres. De ruststolt bij SV Stolvoort tegen H... Uh, uh, H nee, FCH? HFC. HFC. HFC, ja. En niet de koninklijke. Nee, HFC, 1 tegen 1. En dan uh, gaan we naar die andere wedstrijd kijken. HBC, daar hebben we het over. Tegen de veteranen 1. Daar staat het ook, 1-1 uh, bij rust. Maar die zijn weer een kwartier later gestart proberen ze dadelijk weer contact te krijgen met Joop Verest... maar eerst gaan we het hebben over de seniorenvereniging. Ja, de seniorenvereniging heeft vorige week, twee jaar na de oprichting... het 600ste lid, mevrouw Henny Munnik, ingeschreven. Dat heeft duidelijk aan dat de seniorenvereniging in Zandvoort... een nieuwe vereniging hogelijk waarderen. Tijdens de laatste bestuursvergadering van deze maand... was er gejuich en gebak wat ik erbij was, toen de ledenadministratie en een opgetogen penningmeester... na een klinkende wervingsactie het 600ste lid in de boeken konden schrijven. Henny Munnik was de gelukkige en vrijdagmiddag kwam voorzitter Fred Kronenberg... en Sinterklaas, ja, met twee zwarte pieten... in haar gezellige flat aan de Keesomstraat feliciteren. Mevrouw Munnik ontving uit handen van Sinterklaas... een mooie tas vol lekkernijen en een waardebon. DSVZ heeft als volgende ambitie ingezet op 700 leden. Ja, je moet wat het de Venza overhouden natuurlijk. Want hoe meer leden er komen... hoe meer het bestuur van haar leden kan organiseren. U kunt u aanmelden via Els Kuiper, telefoonnummer 5718205. Ik herhaal, 5718205. Ja, dan gaan we eens even kijken. Nou, dat schiet niet op. Ik denk, we hebben iemand aan de telefoon, maar... diegene is alweer weg, Has... Uh, het is jammer, hè? Het is jammer, hè. Dus... Oké, okay, nou, de seniorenvereniging. Trouwens, een hele prestatie hè, van die uh, relatief nieuwe vereniging hier in Zalfoort. Nu al 600 leden. Ja, ja dat was ook een, een, een actie van hun. Ze hadden eerst 500 leden. En ik had in het begin van het jaar had ik twee mensen, twee afgevaardigden van die vereniging in mijn uitzending. En toen gingen ze ervoor om die 600 leden te halen. En ik ben hartstikke blij voor ze dat ze het gehaald hebben. En doordat ze bij jou in uitzending waren op de donderdagmiddag tussen 4 en 6. Voor de luisteraars die dat nog niet weten, dan zit als was ze daar altijd. Dus uh, hebben ze die 600 leden gehaald? Ja, waarschijnlijk heb ik wel bijgedragen. Ja, geheel aan jou te danken denk ik. Nou, een beetje, ah, een beetje. Dat was Nieuw met uh, de single Criticize. Ja, we gaan weer over naar de jufferische tweede helft van uh, de wedstrijd van vandaag, Joop. Ja, dat was een de eerste paar minuten, was uh, ja, gewoon alle twee lekker ballen, niks aan de hand. En juist toen jij dus die plaat ging uh, draaien, toen werd een net gescoord als Prachtige voorzet van Jan Zonneveld en uh, Patrick van der Oort. Boven hem heel mooi in de verre hoek. En er staat nu 2-1 voor Zandvoort. Maar het gaat niet gemakkelijk. Want nu is HC weer al een paar keer behoorlijk doorgekomen op de helft van Zandvoort. En dan moest eh, toch eh, jonge Jan die moest een paar keer handeland ingrijpen. Dat de werd hij uitermate vakkundig. Goed, nog voorzet van HC. Wordt weggekopt door Zonneveld. In de voeten van een speler van HC. Komt die bal weer terug. En dat staat de jonge Jan op de juiste plaats om die bal heel simpel op te pakken. En Zandvoort kan er weer uit gaan komen. De speler 68e minuut. Dus het is nu niet echt heel erg lang meer. En daar uh, gaat kijken wat Berg mee kan doen met die bal. Bergen, die beschermt die bal altijd perfect. <coughs> Speelt ze <hem> terug. <coughs> Sorry, dat <naar> zonneveld. <coughs> nou... Hij passeert een man. Uh, Max Aardenwerk. Aardenwerk naar Pitt Koper. Koper gaat een paar meters maken. En nog een paar maken. En hij mag helemaal doorgaan. Zij legt hem af naar van de Oort. Oort. Kijk wat hij nu mee gaat noemen. En hij schroet dit de drukste, drukste punt op. Er zijn v 5 AFC'ers. En als hij naar naar buiten gaat speelt. Daar was Berg aan het inlopen. En dan is misschien wel wat meer gegaan. Maar Sanford heeft weer de bal. Op de linkerkant van het veld. Colin steeds. Colin gaat de 16 meter bieden. Ik ga hem uithalen. En dat is een simpel balletje voor de keeper van de AFC. Goed, we spelen 69e minuut. De stand is 2-1. En na het nieuws komen we weer bij u terug. Oké, dankjewel Jan Fresh. In ieder geval staat SP voor nu voor. Wel geruststelling, ja, enigszins. Toch? Ja, natuurlijk. Dat dacht ik ook. Als die niet voor staat, kan je niet meer ook natuurlijk. Nee, dat is waar. Het is nog steeds over in de aanval. Berg, die is... Watervlucht en die heeft wegentjes in huis. Dat is ongelooflijk. Goed, uh, daar uh, gaan we straks weer verder mee op. Want uh, ik denk dat we vlak tegen het nieuws aan zitten. Ik heb geen idee trouwens. Nee, heb je helemaal goed. Het is uh, drie minuten <laughs> voor vier uur bijna. Dus goed gepland, Joop. We moeten nog gedaan worden. <laughs> en uh, straks zijn we weer terug. Oké, okay, dankjewel Joop. En uh, zo meteen in het derde uur meer over deze wedstrijd bij CFM. Hou je radio aan en hier is Kim Karns. That's sweet. Take a hug.